Uh, welkom uh, Erik Weijers, fijn dat je er weer bent. We zaten net uh, te bespreken hoe lang het geleden is dat je voor het laatst hier geweest bent. om. Uh... Ja, live in de studio is denk ik echt, het uh, nou, ja. moet voor corona geweest zijn. Uh, ja, voor of... mij hebben we elkaar nog wel eens telefonisch gesproken vorig jaar, ja. uh, het jaar daarvoor. Maar uh, dat ik hier was, dat is even, even terug, maar goed. Ja. Nou ja, het kan weer. Gelukkig wel. Ik, ik, ik zit even te kijken op internet bij circuitzandvoort.nl. Want daar kun je dus, als je daar naartoe gaat en agenda in doet. dan kom je op de hele agenda te, terecht van het circuit. En dan zie je dat er gewoon... ja, ik, ik, Volgens mij is er niet één dag dat er niks is. Uh, nee, dat het klopt. Het is, het is heel druk op dit ja, moment. Uh, mooi, hè? Ja, uh, geweldig, heerlijk. Alles kan weer. Uh, alhoewel... We hebben ook tijdens coronatijden wel uh, het circuit hebben kunnen gebruiken. Ja. Gelukkig voor, voor trainingsdoeleinden En op een gegeven moment ook wel wedstrijden. Maar dan weer zonder publiek. Uh, maar inderdaad, het is, het is nu gewoon een hoofdseizoen bij ons. En dat, uh, en dat is niet een inhalen van, van, van corona. Uh, dat was eigenlijk ook wel, wel voor corona. Was het wel zo dat zeg maar, mei, juni, uh, juli altijd gewoon hele drukke maanden zijn bij ons. Ja, nou voor elk wat ze Dat wil zeggen ook voor, voor allerlei soorten groepen. Uh, van auto's, motoren. Uh, daar, kan men terecht. Ik, ik las trouwens wel dat er nog een, een naar ongeluk is gebeurd. Uh, ja, week. Dat, dat klopt. Uh, maar dat kan ik ook meteen wel even nuanceren hier. Fijn zo. Uh, dat is inderdaad vervelend. Want het was een trauma-helikopter. Uh, en het is ook, er is ook iemand afgevoerd. Maar die uh, was op de motorfiets onwel geworden. Uh, en had een hartstilstand gekregen. Dus die, die viel van de motor af. Gelukkig uh, niet heel hard. Uh, ze hebben hem weer kunnen reanimeren. En uh, voor zover ik weet is het, uh, ja, ziet het eruit dat het allemaal goed afloopt. Uh, dus, nou, ja, dit is wel fijn dat je dat vertelt. Want zoals je weet hebben ja, mensen graag... Ja, het, het heeft inderdaad... Want die krijgt dan vaak ja, dus weer een crash op het circuit. Hè. Dus uh, dat is allemaal vaak... Ja, natuurlijk, dit, dit gebeurt ook op het circuit... Maar als ik denk, maar zo, het, had beter, het kan beter bij ons gebeuren. Ja. Want dan heb je geen medeweggebruikers. Nee. Uh, geen tegenliggers. Geen kinderen die oversteken. Of wat dan ook. En je hebt medische voorzieningen meteen ter plaatse. Ja. Je ja. kunt uh, heel snel acteren. Ja, ja. En, dat, en daardoor dat ik uh, mooi. denk ik nou ja, dat, het, uh, ja, dat het, als het goed afloopt, dat het uh, niet op een betere plek had kunnen gebeuren uiteindelijk. Ja precies. Nou, heel goed. Uh, nou, uh, ik, ik kijk naar de agenda en ik zie nou ja, uh, van alles: uh, uh, DNT, uh, Endurance, de Hark. Uh, Historic Grand Prix is er ook nog uh, ja, deze maand. Ja, month, dus, dus, dus nu de komende weken uh, hebben we eigenlijk ieder weekend uh, wel, wel raak. Uh, we hebben Dit weekend hebben we de 45e Noordzee Cup. Dat is een Duitse organisator die binnen ons rijdt. Ze zijn ook twee jaar niet geweest door corona. Die ja. zijn gelukkig weer terug. Volgende week inderdaad een, een juniors race van de DNRT. Uh, dan het weekend, natuurlijk de traditionele Pinkster Races. op zaterdag en zondag. En op maandag, tweede Pinksterdag hebben we het evenement FIFA Italia. Dus dat is met allemaal Italiaanse auto's. ...en Italiaanse producten. Uh, dan hebben we de week daarna... ...hebben we Cycling Zandvoort. Uh, dat is de, de 24 uur fietswedstrijd. Die is ja. weer terug. Ook twee jaar lang niet kunnen organiseren. Maar die is gelukkig ook weer terug op de kalender. Dus dan een weekend vol fietsen. En daarna krijgen we twee grote internationale evenementen... ...achter elkaar. De GT World Challenge. Uh, en de ADGT Masters. En, uh, nou ja, en dan gaan ja, dat uit. is natuurlijk ook een hele beroemde. Hè? Ja, mm. absoluut, absoluut. En GT World Challenge is ook echt heel leuk dit jaar. Uh, was altijd al een spectaculair moment. Maar uh, Valentino Rossi, de meervoudig wereldkampioen van de motorfietsen, die rijdt tegenwoordig ook in die klasse. Die heeft een contract bij Audi. Uh, dus die maakt zijn race de in Zandvoort. Dus uh, echt een, een, een motorsportlegende die bij ons specifiek komt rijden. Dus dat is natuurlijk hartstikke leuk. Nou, bijzonder. Dat, uh, dat dat gebeurt inderdaad. Uh, nou ja, de Viva Italië is natuurlijk ook uh, heel leuk. Die maandag. Uh, dat ja, van maandag naar de Pinkster. Ja. Of dat is de maandag, hè? De Pinkster maandag, ja. moet ik zeggen. Ja, uh, niets, uh, zeg maar... Uh, dus, ik zie twee dagen dat er, dat er even niks is. Nou, het is heel bijzonder. Want eigenlijk is het gewoon normaal elke dag gevuld. Ja, dat klopt. Maar dus, uh, er zijn natuurlijk verschillende activiteiten. hebben We hebben bijvoorbeeld... Uh, er zijn natuurlijk trainingsdagen en uh, ja. trackdays. Uh, maar er zijn ook uh, test, test, testdagen voor uh, de avonden van bijvoorbeeld waterstofauto's. Uh, er zijn wat fietsactiviteiten. Uh. Uh, het, is, het is heel gemêleerd, is het, dat, uh, wat, Maar inderdaad, er is het bijna dagelijks. Uh, dagelijks is, is er volop activiteiten op zich? En hoe gaat het met de voorbereiding voor de GP? Ja, die lopen natuurlijk ook nu echt op volle snelheid. En dat komt natuurlijk ook stiekem heel snel dichtbij. Over vier maanden is het alweer achter de rug, zeg ik maar. Dus we zijn wat dat betreft echt aan het aftellen. Heel veel voorbereidende werkzaamheden nu. Het echte werk begint pas eind juli. Vanaf 1 augustus. Uh, ja, zijn we volop aan het opbouwen. Ja, want ik, betekent... ik zie ook dat de agenda vanaf 1 augustus is ja, leeg. het is compleet leeg. Ja. daar, daar ja, gebeurt... Dan gebeurt er niks op het circuit. En pas eind september ja, kunnen we er ook weer wat gaan doen. Eh, dus ja. dat, uh, dat betekent dat er zeven weken... gewoon geen activiteiten op het circuit zijn. Uh, behalve dan drie dagen Formule 1. Maar goed, uh, juist in die laatste vier weken... moet natuurlijk dan alles gebeuren. Dus dan, uh, ja, dan wordt het weer echt, echt doorpakken. En nu is het uh, ja, alles weer gewoon uh, zorgen dat uh, alles... Uh, ja, vastgelegd wordt, uh, geregeld, dus iedereen er klaar voor is... om het uiteindelijk uit te gaan voeren. Uh, Merken wel dat we natuurlijk heel veel geleerd hebben... af van vorig jaar. Ja, dat wou uh, ik net vragen. Het, het, het scenario van vorig jaar... dat kan natuurlijk voor het ja. groot gedeelte gebruikt ja, worden. voor het grootste gedeelte wel. in nou ja, weet je, niet, niet op alle gebieden natuurlijk. Uh, we hebben natuurlijk ook vorig jaar... een aantal dingen niet kunnen doen... Uh, heb, bijvoorbeeld in het hele uh, uh, uh, zeg maar een, een podium waar, waar publiek bij kon staan. Uh, het duimgebied moest natuurlijk leeg blijven vorig jaar... We hadden niet volle capaciteit. Dus dat betekent dat er natuurlijk best wel dingen ook voor het eerst zijn. En we hebben natuurlijk ook wel een aantal dingen... en er zijn heel veel dingen goed gegaan. Het was natuurlijk een fantastisch evenement. Maar je hebt natuurlijk altijd wel wat evaluatiepunten die je, die je hebt. Uh, als ik kijk naar het gedeelte wat ik zelf, waar ik zelf verantwoordelijk voor ben... bij de Formule 1, dat is echt de organisatie op het circuit zelf. Hè. Dus de raceorganisaties, alles wat op het asfalt gebeurt uh, met de wedstrijd. Ja, daar is eigenlijk, uh, zijn eigenlijk een paar kleine aanpassingen die, die we moeten doen. Maar het is voor het grootste gedeelte kunnen we dat gewoon... Op dezelfde manier doen als vorig jaar. En dat betekent ook dat ja, het vele werk wat vorig jaar in het uh, opstellen van heel veel draaiboeken, plannen. Uh, plan voor hem is gaan zitten... Ja, dat, dat moeten we natuurlijk allemaal wel nog even aanpassen... aanscherpen en iedereen weer heel even... Uh, wakker, goed, maken. Uh, wakker maken. Maar <laughs> ja. Dat, ja, dat staat wel. Dus dat scheelt wel... een, een, een slot van ja, de borrel ja, qua ja, werk ja. in ieder geval. Dat, uh, is, ja. is er weer een dag voor de zandvoorters? Want uh, dat, um, dat was vorig jaar toch wel ja, een, dat, groot dat, succes. Was een groot succes. Uh, ik, voor, voor zover ik weet... Uh, gaat, wel zo, gaat er zoiets weer georganiseerd worden. Uh, maar dat zal ongetwijfeld... als het definitief is, zal daar meer over bekend een worden. Een bericht over gemaakt ja. worden. Ja. Maar goed, uh, deze maand... Uh, is er in ieder geval ook uh, voldoende te beleven daar. Die uh, American Sunday, dat was ook echt prachtig. Ja, he? ja geweldig. Uh, uh, heerlijk om weer gewoon volle uh, pervs te hebben... En uh, die vrij Amerikaanse auto's. Uh, als je daarvan houdt. Uh, allemaal te zien. Ja. Uh, en de mensen die erop afkomen. En je, je zag iedereen ook genieten. En dat, dat merk ik al de hele tijd eigenlijk. Met, ook met, hebben we altijd bij de circuitrun gehad. En uh, ook bij andere evenementen al. Dat iedereen is gewoon zo blij is. Dat, ja, dat je van al die beperkingen af bent. En dat je ja. weer gewoon lekker ja een dagje naar het circuit kan gaan en uh, genieten, kan genieten van, van alles wat daar plaatsvindt. Het is natuurlijk heel zuur geweest. Hè? We hebben de, het circuit verbouwd in de, in de winter van 2019-2020. En ja, toen we klaar waren, uh, uh, moesten we dicht, uh, want we zaten we in een lockdown. Ja. En Natuurlijk hebben we een fantastische Grand Prix gehad vorig jaar, maar de rest van het jaar hebben we nauwelijks mensen toe mogen laten. Nee. Uh, en, uh, uh, en ja, nu, nu zijn we daar eindelijk vanaf. Dus dat is uh, dus gewoon heel fijn. En hopelijk blijft het ook uh, voor altijd zo. Ja. Qua circuit hoeft er niks meer aangepast te worden hè? Voor, het, nou, voor de GP? Er zijn een of paar, wel? paar kleine dingen, maar die zijn op zich niet noemenswaardig. Uh, uh, uh, die, die we moeten aanpassen, maar geen, geen grootschalige wijzigingen. Nee, nee, nee. Denk meer aan bijvoorbeeld een, een, een vangrail op een iets andere manier neerzetten... of uh, dat soort dingen, maar niet, uh, geen grote aanpassingen. Nee. Nou, dat, is, dat is in ieder geval prettig. Ja, inderdaad is het vorig jaar goed gegaan. Er zijn uh, geen rare dingen... Gebeurt, nee. zeg maar, die, die, nee. die, die nee. veranderingen zou moeten. Nee, nee de wedstrijd is wat dat betreft uh, is helemaal fantastisch gegaan. De circuit uh, ja, heeft, ge heeft zich gewoon kranig gehouden wat dat betreft. Dus, uh, <laughs> ja. uh, even, even voor uh, de mensen die luisteren, ook over uh, het naar het circuit uh, toegaan. Uh, bij de evenementen die er georganiseerd worden, is er in principe gewoon vrije toegang. Begrijp ik dat goed? Uh, nou, niet, niet altijd. Hè? Er zijn natuurlijk wel wel evenementen waar toegang betaald moet worden. Maar bijvoorbeeld hè, de race dit weekend, de Noordzee Cup, die zijn. Graag toegankelijk. Uh, de Pinkster races zijn ook gelijk toegankelijk. Maar bijvoorbeeld... Juviva Italia op tweede Pinksterdag niet... He, dus nee. uh, ja, wil je een bezoekje uit het circuit brengen... kijk dan gewoon altijd even op de website. En dan uh, kun je zien of je, of je kunt komen. Het is in ieder geval wel zo de, dat ons terrein in principe... op door de weekse dagen over het algemeen weer gewoon geopend is. Ja. Vorig jaar en uh, het jaar daarvoor heeft er heel vaak bewaking gestaan... omdat we geen publiek mochten toelaten. Vanwege alle beperkingen. Maar dat, uh, daar zijn we gelukkig vanaf. Dus, ja, uh, heel frustrerend uh, Ja, hoor, rij, uh, Ik had echt alles anders willen zeggen... Als je, als je een keer langs het circuit komt en, en de, de poort staat open... Uh, kom gerust een kijkje nemen. Ja. Nou goed, dat is, uh, de, dus ja, uh, nu even wel de ruimte om allerlei dingen te organiseren en om uh, te beleven. Um, hoe, hoe zit het met, uh, met de horeca op het uh, circuit? Dat is helemaal klaar nu? Dat uh, is open, ja, zeker. Dat kan alles. Uh, nou, uh, zeker. Uh, Mickey's Bar is iedere dag open als er het circuit in gebruik is. Uh, dus dat, uh, daar kunnen mensen altijd terecht voor een uh, kopje koffie of een broodje. Uh, dus dat is natuurlijk een ontzettend gezellig racecafé. Ja, uh, altijd al en uiteraard als er meer publiek is... Hè, bij groot grote evenementen zijn er meer horecapunten open. Uh, maar zeg maar voor de normale door de weekse exploitatie... en ook zoals dit weekend... dan kun je bij Mickey's Bar terecht uh, uh, ja, voor, een, uh, voor een hapje en een drankje. Dus ook het terras uh, staat er buiten. Dus uh, ja, iedereen is daar welkom. Ja, zijn er voor de Grand Prix nog dingen die... Uh... Totaal anders zullen gaan ook qua, qua horeca bijvoorbeeld, want er was wel veel te doen. Hè? Er waren heel veel plekken waar mensen naartoe konden gaan. Ja, uh, ik, ik moet heel zeggen dat ik dat ik uh, dat het niet, uh, dat ik, dat niet helemaal op mijn uh, netvlies heb, omdat ik me daar eigenlijk niet mee, nou, niet mee bezig van, hou. Je bent uh, uh, fantastisch, uh, natuurlijk. He, is hebben heeft daar ook op, op dat gebied heeft, hebben evaluaties plaatsgevonden en zal er zullen de dingen weer ook beter en mooier gaan worden. Eh, heeft natuurlijk ook heel veel geleerd van het afgelopen jaar. Eh, wat ik, ja, ik, heb geen hele rare dingen gehoord. Hè, dus het is dus, uh, fantastisch gegaan Dat uh, was een pinstoring. Het, dat was volgens ja, mij het enige goed, wat. Oké, okay, maar ja, daar konden wij niks aan doen. Nee. Dat, dat was op nee. vrijdag. Dat was niet alleen op Sicuzo, maar dat was overal. overal. Oh. Ja. Uh, uh, ja, daar, moet je, ja, daar krijg je ook met te maken. En dan moet je dan handelen natuurlijk. Maar uh, wat bijvoorbeeld wel heel goed gewerkt heeft... Was, was dat statiegeldsysteem uh, met met voor, voor je drinkbekers. En we ja. Daar hebben we heel weinig uh, gewoon afval hebben gehad. Het terrein heel schoon was aan het eind van iedere Ja, dag. dat is wel heel mooi. En hè? Dat, was, dat was fantastisch. Dus dat, uh, ja, he, dat, dat verdient ook alleen maar compliment... aan de mensen die dat bedacht hebben... en zo tot uitvoering hebben gebracht. Uh, en dat we op deze manier uh, dat, uh, dat kunnen doen. Ja, nou... Moet ik het toch even nog aantippen. Uh, er, was, er lopen natuurlijk allerlei procedures. Hè? Dus er was er weer eentje. Nou, die, die hebben, heeft het circuit gewonnen. Want uh, milieuorganisaties die uh, gingen zeg maar in verweer. Uh, hebben jullie gewonnen? Maar er is toch weer een hoge beroep aangetekend, heb ik begrepen. Ja, eh uh... Dat hebben ze in ieder geval gezegd. Of het al gebeurd is, weet ik niet. Oh, daar, daar heb je nog niks over. Ja, weet je, het rechtssysteem in Nederland zit zo in elkaar. Dat als je bij een lager recht iets meer, dat je, dat je, dat je door kan naar een hoger, hoger hof. En ja, dat kunnen deze mensen ook doen of deze partijen. Ja, wij, we, we, we zullen daaraan moeten geloven dan en we zullen ons dan weer moeten, moeten verdedigen. Dus, ja. maar, ja, ja, maar het, is, dat, het is niet anders. Ik denk altijd ga je energie ergens anders voor gebruiken. Maar goed, dat is mijn persoonlijke mening. En die uh, is niet zo belangrijk, geloof ik. In ieder geval. Nou, uh, ja. Uh, ik zou zeggen tegen mensen die luisteren. Ga eens kijken op het circuit. En ga eens, ga eens gewoon beleven wat daar uh, te doen is. En uh, proef de sfeer is. Want het is daar echt gezellig. En, en het is, uh, ja. Je kunt het wel of niet leuk vinden. Lawaai zit in, zit, uh, in grenzen. Hè, want uh, jullie hebben zoveel geluid per jaar wat jullie mogen ja, nou, maken? Ja, niet per jaar, in principe per dag. Uh, uh, uh, uh, voor de dagperiode een uh, gemiddeld geluidsniveau wat we mogen uh, maken... Uh, en dat geluidsniveau, dat, het dat hebben, we ook, hebben we ook een lager geluidsniveau voor de avonduren. Uh, dat, dat is een stuk lager. Hè. Uh, maar daar moeten we ons aan houden. Uh, uh, uh, uh, nou, s'avonds laat is nas, mag sowieso niks, uh, nee, niks gebeuren. Begrijpelijk. Uh, en dat, uh, ja, we, iedere dag uh, houden wij nauwkeurig in de gaten dat we binnen de geluidsgrenzen blijven. Ik, ik heb het ook letterlijk gehoord, kan ik je zeggen. Want op een gegeven ogenblik hoorden we een, een, een auto rijden. En die werd er volgens mij afgehaald, want die maakte te veel Ja, dat, dat gebeurt natuurlijk iedere dag. Hè. Dat uh, hebben we gisteren ook weer gehad uh, met, met dan een, een organisator die dan drie dagen rijdt. Ja, dan zijn we begin op vrijdag en dan weet je, dan moet je er gewoon extra alert op zijn. Want er zitten altijd natuurlijk mensen bij die nou, zeggen dat ze het niet weten of dachten dat ze wel binnen de grenzen bleven. En normaal met buitenlanders die natuurlijk niet zo vaak komen. En uh, ja, dat is dan vervelend. Maar goed, die, die gaan dan wel rijden. Dus ja, dan, dan hebben ze natuurlijk een paar, paar rondjes hoor Voordat we ze eraf kunnen, kunnen hengelen. Ja. En dan uh, nou, het is het altijd wel zo dat iemand dan nog de kans krijgt om... Uh, om er nou iets, ja, aan om iets aan te doen. Mm -hmm. hè, om er iets aan te doen. Om uh, um een goede uitlaat te monteren. Uh, maar ja, gebeurt het nog een keer. Hè? Uh, gebeurt dat, dan, dan is het helaas over en uit. En uh, kan niet rijden. En helaas is dat gisteren dus ook weer gebeurd. Uh, nou ja... Uh, op 150 deelnemers ongeveer... Uh, toch twee auto's uh, ja. uh, naar huis moeten sturen. Ja, die ja. kunnen gewoon niet rijden. Dit nee, maar weekend. goed, elke auto uh, racer... of in ieder geval iemand die met auto's te maken heeft... die weet dat eigenlijk. Ja, inderdaad. Dus Eens. Je, je uh, denkt, laat ik het maar proberen. Nee, en, uh, dat klopt. Je hebt, je hebt altijd inderdaad, mensen die steken soms hun kop in het zand... en denken, nou, ik kom er wel mee weg. Maar ja, dat uh, niet is misschien dus. op een anders, wie zo, maar niet bij ons. Nee, nou Heel goed om te zeggen hoor dat, dat er heel erg gelet wordt op het geluid. Jullie ja. hebben... Uh, sensoren of wat wat uh, microfoons nou ja, uh, staan er ja, en ja. Uh, gaat het eroverheen. dan wordt er geroepen van kom terug doe er iets ja, aan nee, en je, wordt meteen, je wordt meteen van de baan gehaald heel goed ja nou. ik, uh, uh, er is genoeg te doen dus uh, uh, ga ervan genieten en uh, ga aan het werk en misschien dat we elkaar voor uh, de, uh, de race, uh, de, race uh, de race nog spreken en is dat niet zo dan uh, wens ik je heel veel plezier ik, ik kom altijd ik... graag langs oké okay. dankjewel Erik